Van 11 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft in de provincie Groningen 13 mensen aangehouden... die lid zouden zijn van een criminele organisatie. Bij invallen in Groningen, Hogezand, Appingedam, Uithuizen en Eelde... zijn zeven hennepkwekerijen en een hennepdrogerij gevonden. De politie kwam de hennephandel op het spoor... door tips van burgers en van energiebedrijven. De vergoeding voor artiesten voor het gebruik van hun muziek op internet is slecht geregeld. Dat schrijven belangenorganisaties aan Nederlandse leden van het Europees Parlement. Op Facebook wordt geregeld muziek van artiesten gebruikt zonder dat die een vergoeding krijgen. De brief is ondertekend door artiesten als DJ Hartwal, Peter Koelewijn en Direct. In de haven van Rotterdam is 900 kilo cocaïne onderschept door de douane. De drugs zaten verstopt in dozen met bananen uit Ecuador. De politie volgde de container met drugs om te zien voor wie de lading bestemd was. Toen drie mannen de container in Hoogvliet wilden leeghalen, werden ze gearresteerd. De zaak tegen politiemon Mark M. wordt pas volgend jaar mei door de rechter behandeld. Dat heeft het Openbaar Ministerie bevestigd. M. zit al acht maanden in voorarrest. Zijn advocaat vindt dat zijn cliënt niet tot na het procent de gevangenis moet blijven. Volgens hem is de voorlopige hechtenis niet bedoeld om een voorschot te nemen op een eventuele straf. M. wordt ervan verdacht dat hij vertrouwelijke informatie van de politie heeft doorgespeeld aan criminelen. In India zijn bij een explosie in een groot munitiedepot 17 militairen om het leven gekomen en zeker 19 gewond geraakt. Een brand die door nog onbekende oorzaak in het depot ontstond, greep snel om zich heen en veroorzaakte een reeks explosies. Dorpen in de buurt moesten worden geëvacueerd. Het munitiedepot is een van de grootste in India. Dan het weer nog zonnig. Wel is er in de loop van de middag in het noorden kans op een bui, misschien met onweer. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen wordt het warmer met 22 tot 25 graden. En ook dan kan er smiddags een bijvallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden-Oost 4 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Knoop het Velzen 3 kilometer. Daar is de vertraging nog geen 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Mijn ene oor, zo slenter ik het leven door. in de piet hier en een daar daar, haal ik mijn koers bij elkaar. Ik heb een bank in het plantsoen, daar ga ik s'nachts nachts met de kitty doen. Ik zie, ik zie, wat u niet ziet. Veel zonneschijn, maar ook verdriet, want naast nou dit.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 en dreigt met mij stond met de noord dan druk ik gauw mijn grote snor werft mee, de wereld rond. De slager bij, ons in de buurt. Die heeft zijn gierigheid bezuurd. Mijn hond het is, een rare kees. Want vraagt hij om, een stukje vlees. En krijgt meneer, dan niet te zin. Dan breekt hij bij, die slager in. Ga ik soms onverwachts eens uit. En als ik dan ons fluitje fluit. Dan komt hij met een reuze vaart. En kwispelt vrolijk met zijn staart.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 In een berg hooi. Daar leg je lekker warm in, daar droom je toch zo mooi. Dat zegt Spiebertje, rare Spiebertje. Onze Spiebert met uit zijn uitgestreken snoes. Dat zegt Spiebertje, rare Spiebertje. Onze Spiebert is in smalle dingen doet. Ik hou veel van mijn vrijheid, die raak ik niet graag kwijt. Maar één man die bedreigt me, de dus sprongs door zo'n gezet.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 Kosia, Keetje Tippel. Nou, we kunnen zo nog wel verder doorgaan. U hoort nu de zangeres zonder naam met die kleine herdersjongen. Zeg mij toch eens waarom jij het al verliet. Lokten jou de lichten van de stad zo aan? Ben je daarom uit het dorp gegaan? God, waaraan men geen herdersjongen toevertrouwt Neem je fluit weer op en zoek de edelwijs In de bergen ligt jouw paradijs Ik ben van verlezen. Ik ben van verdriet, Peter, ik ben verliefd. Laat trokken we uit de loterij een aardig fresje. Zij tot bevrienden, maak met mij een aardig reisje. Tivo naar Brussel. je Langs de Rijn, in een wimp, nood zat het sapperklepje op de boot. Ja, zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn. S'avonds in de mannen, schijn, schijn, schijn. Met een lekker potje, vier, vier, vier. Ander, vier, vier, vier. Of drie, vier, vier, vier, zo reis je met. Een nieuwer mens, schet, schet, schet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 En dadelijk zo'n kromme teut Bootsplant was vies toen zeun Ligt je zaar, welk gevaar Riep houd op, ik word zo na Oeh, ja Zo reis je langs de Rijn, Rijn, Rijn Zavonds zit de baden Schijn, schijn, schijn Rijn. Met een lekker een potje, Vier, vier, vier Aan de zwier, zwier. sfeer Op drie vier, vier Zo reisje je en liever met zijn schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juif, juif. Het is zo deftig, het is zo pijn, pijn, pijn. Zomerreisje langs de Rijn. U hoort de muziek van Willy en Willeke Alberti. Vader en dochter met een reisje langs de Rijn. En hier tot 1969 alweer. En daarvoor hoor u Sweet 16 met Peter. Dat was natuurlijk een kinderkoor. En de volgende dame.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 Dat ik nu geen mensen zie, niemand, niemand, niemand die me troost kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen.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 was heel anders dan voorheen. Dit was definitief, ik ben nu alleen. En hem had ik zo lief. Laat me alleen, alleen met al.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 Zeur niet tegen mij, ik mis hem. De wond is nog te ver.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 Blijf je op de draad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 Ik heb maar heel weinig tijd en ben mijn stem ook nog pijn Toe, geef me eerst maar een droppie, dan zing ik heb een kopje van ik hou zo van jou. Dat is toch wat jij horen wou, zoals een vroegere tijd. Zing zing schat, na, voor dan je voor mij de lege melodie. Ik heb maar heel weinig lente tijd lente en, en ben mijn stem ook nog pijn Toe, geef me eerst zing maar een droppie, dan zing ik, ik heb een kopje van ik lente lente lente hou zo van jou. Dat is toch wat jij hoorde nou je, je, Zoals een vroegere tijd en Straks zal de zon weer scheet Is, ons duo is om op te schieten. Zeg u eens wie kan van zo'n span? Nou echt genieten. Ieder die ons ziet, zegt toch ze biedt om op te schieten. Daarom gaan we in, in ons, ons eigen, eigen belang, maar na, na de nooduitgang, nooduitgang is maar de raak, maar al te vaak om op te schieten. Zeg, hebt u ons twee op uw tv? Graag op visite. zitten. Als we dan nog krijgen een eigen show Geef dan je toestel cadeau Daar is een apparaat, waar het toch niet staat Om op te schieten, om wat te roeven is Het is om op te schieten Zeg nou eens pikant Van zo'n span, nou weer genieten Ieder die ons ziet Zeg toch subit, om op te schieten, om op te schieten. We gaan in ons, ons eigen belang, belang. Maar, naar maar na de nood uitgang, is zelden raar, maar zelden raar, maar al, te vaard, maar al te vaak, om op te TV. schieten Zeg hebt u ons vee, u ons te op uw tv, graag op, uw TV, op uw TV. visite Als we, dan, Als we dan, dan nog krijgen een eigen show, geef dan je toestel cadeau Daar is een apparaat, zo apparaat er zo staat, het niet staat, om op te, op te schieten Schieten, schieten, schieten, schieten, schieten. Johnny was een Texas cowboy, maar chans bij de vrouwen had hij niet. Tot hij op een keertje naar Tirol ging, want hij leerde daar een jodellied. Weer in Texas aangekomen. Jodelde hij opgewekt en blij Alle meisjes kwamen om hem heen staan en Johnny, jodel eens voor mij Oh, Johnny laat je jodel nog eens horen Met je jodel kun je ons bekoren Oh, Johnny laat je jodel nog eens horen Johnny laat je jodel nog eens gaan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 was er een jaar voor mij Of een flinke vijfling in de wiekloch Bro en Johnny, jodel is voor mij Riep ba ba, ba ba ba, bari op ba bollee Riedede, riedede, riedede, riedede, dada, dode Riep ba, dolda, jedaddelde, radelo, daddelde Riedad, dood, da, jededledel, dat, dode Read that, read that, read read that, read that, read that, that, read that, read that, that, read that, read that, that, read that, read that, read that, read that, read that, read that, read that, read that, read that, read that,